9 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. ABN AMRO heeft in het eerste kwartaal een winst geboekt van 539 miljoen euro. Dat is twee keer zoveel als een jaar geleden. Volgens financieel topman Van Rutte heeft de bank een prima start gemaakt. De inkomsten van de bank, die volledig in handen van de staat is... zijn flink gegroeid, terwijl de lasten zijn gedaald. ABN AMRO hoefde onder meer minder geld opzij te zetten voor slechte leningen.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 Dit jaar gaan waarschijnlijk minder Nederlanders op vakantie in eigen land. Volgens TNS Nipo en het Nederlands Bureau voor Toerisme... zijn zo'n 2,8 miljoen mensen van plan om de zomer in Nederland te blijven. Dat is een procent minder dan vorig jaar. De afgelopen twee jaar bleven relatief veel mensen in Nederland... vanwege de economische crisis. De situatie is zich nu aan het normaliseren, zeggen de onderzoekers. De populairste provincies onder de thuisblijvers zijn Gelderland, Limburg en Drenthe. Bij de vakanties in het buitenland zijn vooral de iets minder verre bestemmingen in trek. De meeste Nederlanders willen dit jaar opnieuw naar Frankrijk. Ook Spanje en Duitsland zijn onverminderd populair. Shell gaat beginnen met de bouw van een drijvend productieplatform... voor de winning van vloeibaar aardgas. Het concern heeft voor de kust van Australië een groot gasgeld gevonden. Als dat gas wordt afgekoeld, wordt het vloeibaar... waardoor het een kleiner volume heeft dan aardgas bij normale temperatuur. Daardoor kan er meer tegelijk worden vervoerd... waardoor het transport goedkoper wordt. Shell wil voor de gaswinning een soort schip bouwen van 488 meter lang. Het gevaar is zes keer zo groot als het grootste vliegdekschip... en moet het grootste drijvende platform ter wereld worden. Cultuurondernemer Joop van den Ende pleit voor de oprichting van een nationaal fonds... voor het financieren van internationaal toonaangevende tentoonstellingen. De overheid moet in zo'n fonds 100 miljoen euro investeren, vindt Van den Ende. Hij denkt dat toonaangevende tentoonstellingen zoveel toeristen trekken... en dat Nederland zijn investering dik terugverdient. Van den Ende gaat binnenkort langs bij premier Rutte om zijn plan toe te lichten. Het kabinet bezuinigt fors op cultuur. Het wil dat kunstenaars zich meer gaan opstellen als ondernemer... om zo geld binnen te halen.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 Na een ongeluk op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht... bij de Alfred Wageningen, 7 kilometer. De rijstroken daar zijn weer open. En op de A58 vanuit Breda naar Tilburg was een ongeluk gebeurd bij Ulvenhout. staat nog wel 5 kilometer file, maar ook daar zijn de rijstroken weer open. Auto's. Dit is hoe we ze bij Volvo zien. Bij Volvo draait alles om mensen. Zo ontwerpen we...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 Het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over negen. Jongeren in Spanje hebben nauwelijks kans op het vinden van werk. En daar zijn ze helemaal klaar mee. De straten van Madrid lopen vol, je hoort er zo meer over. Eerst naar een reis van Kim Jong-un. De zoon van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il zou naar China zijn gereisd. Kim Jong-un wordt sinds een aantal maanden gezien als de gedoodverfde opvolger van zijn vader. Ga maar eens praten met correspondent Wouter Zwart in Peking. Wouter, zit hij al in China? Ja, daar lijkt het wel op. We moeten ons berichten uh, baseren op berichten uit de Zuid-Koreaanse media. Maar die zijn over het algemeen heel goed uh, geïnformeerd. Uh, de jonge Kim zou de grens overgestoken zijn met de trein. Dus weer net zoals altijd zijn vader ook deed. Daar zullen de uh, Chinezen waarschijnlijk wel een beetje teleurgesteld over zijn. Want die hadden namelijk, zo gaat het verhaal, de jonge Kim gevraagd... kan jij niet voortaan gewoon met het vliegtuig komen? Want dan hoeven we niet steeds, zoals met je vader destijds... het hele uh, treinverkeer in China voor neer te stil te leggen. Ja. Maar goed, hij heeft het dus waarschijnlijk wel met de trein gedaan hij Want is nu in de Chinese had, provincie. Zijn vader uh, heeft vluchtangs geloof ik hè? Nou, dat ging vooral om veiligheidsbeperkingen. Zijn vader wilde niet met het vliegtuig vliegen... omdat hij bang was dat er dan een aanslag op hem gepleegd zou worden. Dus hij doet dat met een ultrabeveiligde trein. Met die trein zou dus de jonge Kim nu ook gereisd zijn... naar de Chinese provincie Jilin. Die ligt vlak over de grens met Noord-Korea. En het lijkt er volgens ons nog op, dat zeggen de Koreaanse media in ieder geval... dat hij niet naar Peking zal reizen, maar dat hij daar blijft. En wat is de bedoeling van zijn reis naar China? Wat gaat hij doen? Nou, als het echt heel politiek bedoeld was, dan was hij natuurlijk wel naar Peking gegaan. Dus daar lijkt het niet op. Het, uh, het gaat waarschijnlijk vooral om economische motieven. In die grensstreek daar tussen China en Noord-Korea... zijn heel veel bilaterale uh, grote economische projecten. Fabrieken uh, die voor de handel over en weer uh, produceren. Uh, volgens sommige media zou Kim Jong-un zelfs blijven een tijdje... om ook twee ceremonies te gaan bijwonen voor de start van nog een paar nieuwe projecten. Ja, dat is natuurlijk heel belangrijk voor die Kim. Want dat geeft hem echt status als uh, de moderne aantrekking leider, zeg maar. Ja, want ik wou net zeggen... dat is dan wel het bewijs dat hij de nieuwe leider wordt... Ja, dat is toch wel een belangrijk uh, moment voor hem natuurlijk. Uh, het is zeg maar een beetje zijn eerste buitenlandse reisje in zijn nieuwe functie. Uh, het is natuurlijk heel interessant om te zien hè, wat er nou uh, anders gaat bij zijn reis uh, in vergelijking met die van zijn vader. Nou, nog uh, lijken die verschillen er niet uh, te zijn. Hij reist ook weer met de trein dus. Ook zwijgen de Chinezen en de Noord-Koreaanse media weer in alle talen over dit bezoek. Uh, wat wel belangrijk is, is dat we ja, eigenlijk weten dat al maanden ook geruchten gaan dat de jonge Kim binnenkort een ontmoeting zal hebben met de Chinese vicepresident Xi Jinping. Uh, nou, dat zou een heel belangrijk aanstaand groot politiek moment kunnen worden, uh, met heel veel implicaties voor de toekomst. Waarom? Uh, Kim Jong-un is de Koreaanse kroonprins, Xi Jinping is de grote kroonprins van China, die misschien volgend jaar het land wel over gaat nemen. Dat moment zou waarschijnlijk ook aanstaande zijn, een, een ontmoeting tussen die twee. Dat zou echt het grote politieke moment moeten zijn, waarin een beetje wordt uh, duidelijk gemaakt wat de, de toekomstige relatie tussen China en Noord-Korea zullen zijn. Oké, okay. nieuwe leiders, zelfde omstandigheden. We horen het van je Wouter Zwart vanuit Peking. Dan eh, naar eigen land. De fusiebank van ABN Amro en Fortis Bank maakten vanochtend kwartaalcijfers bekend. In de eerste drie maanden van dit jaar is een netto winst van 539 miljoen euro gehaald. Dat is ruim twee keer zoveel als vorig jaar. Een gevolg van meer inkomsten en minder uitgaven, zo simpel is. het. vertelt financieel topman Jan van Rutte.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 Straks de Franse socialisten, ze moeten bezig zijn met hun verkiezingsprogramma. Maar ja, de deconfituur van partijgenoot Dominique Strauss kan overschaduwt alles, hoort u zo meer over, is naar uh, John Sarbach. Uh, nee, dat lijkt me niet, John <laughs> Sarbach. Doe maar John Bakker, hè? Ja, nou verschilt dat, Lara. <laughs> Goedemorgen, vertel ja. eens, hoe is het op de weg? Ja, het gaat langzaam de goede kant op, Behalve dan op de A12. Daar staat vanuit Arnhem naar Utrecht bij knooppunt Grijzoord... nog zes kilometer na een ongeluk. Het goede nieuws is dat daar de rijstroken weer open zijn... En op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht is een ongeluk gebeurd bij Nieuwerbrug. Daar staat 10 kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht. En daardoor loopt het ook vast op de A20 vanuit hoek van Holland naar Gouda. Voor Knoop het Gouwe 3 kilometer. En op de N11 vanuit Leiden naar Bodegraven. Voor de aansluiting met de A12 ook daar 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. John Sor, wacht, ja, het is bijna weekend, hè, zullen we maar zeggen. Wij gaan naar Spanje. De Puerta del Sol, het centrale plein in de Spaanse hoofdstad Madrid... begint steeds meer op een soort Tagierplein te lijken. Honderden jongeren hebben vannacht opnieuw intenten overnacht. En het protest tegen de enorme werkloosheid in het land blijft maar groeien. Ze zijn de economische Malaise is Geen... Perspectief op werk. De werkloosheid is opgelopen tot 21 procent. Onder jongeren is het nog veel erger, 40 procent. Ik praat erover met Marcel Jansen. Hij is hoogleraar economie aan de Universiteit van Madrid. Meneer Jansen, goedemorgen. Goedemorgen. U zit dus in het epicentrum van de protesten in Spanje. Zijn uw studenten ook vertrokken naar het plein? Mijn studenten zitten hopelijk te studeren, we zitten in tentametijd, maar ze praten er uiteraard wel over. Ja. Uh, ik denk dat de mensen die op het plein zitten toch met name mensen zijn die al aan het einde van hun studie zitten en, oh, en op de arbeidsmarkt uh, zitten. Want ik zei het al, 40% um, ja, werkloos, onder, werkloosheid onder jongeren. Is het zo dat er voor studenten geen enkel perspectief op werk is als ze afgestudeerd zijn? De studenten met een universitaire opleiding hebben, hebben betere perspectieven dan de jongeren, jongeren die daar op het plein zitten. Maar desondanks moeten ze zich voorstellen dat zelfs voor hun nou, uh, 20% werkloosheidscijfers uh, op dit moment niet raar zijn. Hmm. Dus uh, een universitaire opleiding is absoluut geen garantie op hun baan op dit moment. Hoe komt dat dat het zo erg is in Spanje? Um, een samenloop van omstandigheden. We hebben hier natuurlijk problemen gehad op de huizenmarkt, de internationale crisis en daarnaast uh, een structuur van de arbeidsmarkt die, uh, die volstrekt inadequaat is. Dus een scherpe tweedeling op de arbeidsmarkt tussen mensen met vaste banen en tijdelijke banen. Die tijdelijke banen zijn massaal vernietigd in de crisis en uiteraard worden die met name bezet door jongeren. Mm -hmm. Dus deze jongeren zijn eigenlijk meteen op straat gezet toen de crisis uh, begon in 2007-2008. Ja, en, en, en Er de, is nog steeds geen herstel. En de werknemers die in een vaste baan zitten, die blijven daar lekker zitten natuurlijk. Uh, absoluut. Het is zelfs zo dat, uh, dat op dit moment de lonen in Spanje gewoon door blijven stijgen... omdat deze mensen niet bang zijn dat de crisis uh, eventueel hun baan op het spel uh, uh, zet. En de cao-lonen blijven hier dus op dit moment stijgen met een percentage van zo'n 3 terwijl we 21 procent werkloosheid hebben. Een hele comfortabele positie hè, voor die mensen met een vaste baan. Wat moet er veranderen in Spanje om het voor de jongeren beter te maken? Ik denk dat de Spaanse regering moet besluiten om de arbeidsmarkthervorming. die ze in, voor afgelopen jaar in september heeft aangenomen, om die aan te scherpen. Men heeft geprobeerd met een aantal maatregelen, dus die, die scherpe tweedeling die dualiteit op die arbeidsmarkt enigszins te uh, uh, versoepelen. Uh, uh, met een uh, versoepeling van het uh, ontslagrecht bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar dat gaat absoluut niet ver genoeg. De voorstellen die op tafel liggen... die voor jongeren daadwerkelijk een beter toekomstperspectief zouden bieden... gaan in de richting van de invoering van een nieuw, flexibel... Uh, uh, uh, wat wij noemen uh, permanent contract. Uh, uh, wat al die tijdelijke contracten uh, uh, uh, zou verplaatsen. En, en dat, dat contract zou alleen maar voor nieuwe, uh, uh, nieuwe banen gelden. Dat betekent dat die jongeren dus een contract zouden tekenen... wat niet tijdelijk is, wat flexibeler is dan de huidige contracten... maar waarbij ze niet op, op straat komen te staan, louter en alleen vanwege het feit... dat de werkgever niet bereid is om ze van een tijdelijke naar een vaste baan uh, om te zetten. Nee. Dat is op dit moment het grote probleem. De jongeren slagen er niet in om van een tijdelijke naar een vaste baan te groeien. En iedere keer op het moment dat de werkgever verplicht is... Om die omschakeling uh, te doen vanwege de wettelijke restricties. Ja, die de ze werkgever heeft, om ze inderdaad dus op straat te zetten. Ja, ja. Nou ja, nou, nou staan die jongeren op straat, uh, letterlijk en figuurlijk, met tent. Denkt u dat dat indruk maakt bij uh, de overheid, bij de mensen die die veranderingen kunnen bewerkstelligen? Uh, ik vrees dat men, op, dat men nu enigszins bezorgd is, omdat we zondag verkiezingen hebben. Maar uh, maandag uh, uh, zijn de politieke partijen waarschijnlijk weer gewoon bezig met wat ze de afgelopen jaren hebben gedaan. En dat is uh, proberen met, uh, met maatregelen die niet verregaand genoeg zijn uh, uh, door de crisis heen te komen zonder uh, radicale hervormingen aan te, aan te passen. Men is nu bezorgd omdat dit eventueel dus invloed gaat hebben op de verkiezingsuitslag zondag. Uh, uh, maar ik zie geen... Uh, uh, grote bezorgdheid onder de politieke partijen en zelfs geen grote interesse. En dat komt waarschijnlijk ook omdat dit met name een verzet is tegen de politieke partijen. Het is geen beweging die met voorstellen komt uh, om bijvoorbeeld uh, uh, de situatie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Het is met name uh, de verontwaardiging van jongeren dat ze in de kou staan... en dat de politieke partijen dus uh, uh, eigenlijk met de rug naar de bevolking aan het regeren zijn uh, uh, tijdens deze crisis. Ja, als ik u uh, zo hoor, uh, blijven ze dat dus ook doen, meneer Jansen? Uh, ja, het ja. Lijkt, er, uh, lijkt er sterk op. Goed. Marcel Jansen, hoogleraar Economie aan de Universiteit van Madrid... over de protesten onder jongeren in uh, Madrid. Uh, u kunt er meer over lezen trouwens, en ook beelden zien... op onze website nos.nl. Geldt ook voor het verhaal over Dominique Strauss-Kaan. Ja, die mag zichzelf verruilen voor een huisarrest. Dat maakt zijn aanhang in Frankrijk niet minder verdrietig... De leden van de Partie Socialist konden gisteravond stemmen... over hun nieuwe verkiezingsprogramma. Maar ja, het ging natuurlijk maar over één ding, DSK. Correspondent Frank Genoud ging naar een van de stembureaus van de Socialist. Salut, hoe gaat u? dat het goed Een kleine zaaltje in het oosten van Parijs. Er hangen allemaal ja, rode vlaggen met daarop Partie Socialist. Ook rode posters met daarop een hand getekend met een rooster in. Dat symbool kennen we nog wel. En mensen komen hier binnen de hele avond, want ze mogen hier stemmen voor of tegen het verkiezingsprogramma van de Socialistische Partij. Een mevrouw staat klaar om haar stem uit te brengen. Wordt dat nog beïnvloed, mevrouw, door de zaak Dat heeft niets dat heeft niks met elkaar te maken. Waarom niet? Voor ons is het project, het verandering. We zorgen voor de ideeën voorlopig. We hebben daar helemaal niks mee te maken nu, want we stemmen voor het programma, zegt. Ze. En ze heeft het in haar hand een klein boekje. Le changement staat erop, de verandering. Daarmee moet Sarkozy worden verslagen. Maar denkt u ook niet dat de kiezers beïnvloed zullen worden in het algemeen? Nee, natuurlijk. niet. Het c'est een une vilaine affaire qui est arrivée. C'est surtout triste sur le plan humain. Is een verschrikkelijke zaak, ja. Maar voor de Parti Socialist, non. Nu op het. We werken de ideeën. Het was een gemeenschappelijk werk. Wij moeten gewoon doorgaan, zegt ze. Want het gaat om de inhoud. En we doen het allemaal samen. Het is niet alleen maar het Salut, kan. De meneer heeft net zijn stem uitgebracht. Was het voor of tegen het partijprogramma? Ik heb pour voor. Omdat ik denk dat dit project socialiste. kan servir de basis voor de kandidatuur. en een kandidatuur gagnante. Ik heb voor het partijprogramma gestemd... want ik denk dat we hiermee de verkiezingen kunnen winnen. Maar denkt u niet dat de kansen een beetje beperkt worden... door die hele, dat hele schandaal in Amerika nu met Strauss-Kahn? Non, je pense que le, le, le Parti Socialiste... en toute hypothèse ne s'identifiait pas simplement à Dominique strauss -Kahn. De Partij so de Socialistische Partij is niet alleen maar Dominique strauss -Kahn. Il a uh, une série de personnalités qui peuvent représenter à la fois les socialistes et, et toute la gauche... Er zijn genoeg andere kandidaten die ook onze partij kunnen vertegenwoordigen. Wat vindt u nou persoonlijk van zo'n zaak zoals die van Strauss -Kan? Oh, Je pense que uh, il y a erreur de la de Ik denk wel dat hij misschien een fout heeft gemaakt, ja. Maar is een disproportion. Totaal. Voorlopig weten we nog heel weinig over wat er echt gebeurd is. Maar als je ziet wat het allemaal teweeg brengt in de media bijvoorbeeld ook. Dat is enorm. Het staat niet in verhouding tot wat we weten. Het is film Het is net een slecht Amerikaanse film waar we naar kijken. Emmanuel Grégoire heeft de leiding op dit kieskantoor. Hij heeft ook de leiding bij de Socialistische Partij in dit deel van Parijs. Meneer Gregoire, wat is een beetje het algemene gevoel bij de partijleden na aanleiding van dat hele schandaal? Je hebt een mengsel van de triestheid, de stupéfaction, Ze zijn verbijsterd eigenlijk. Ze begrijpen het ook niet dat het eigenlijk gebeurd is. Denkt u dat de kiezers zich zullen laten beïnvloeden door dit schandaal? Influencer, oui, parce que c'est quand même une nouvelle tout à fait uh, incroyable pour la vie politique française. Ik denk wel dat er invloed zal zijn, ja, want het is natuurlijk ongelooflijk wat er gebeurd is en dat heeft impact op het politieke leven. Mais je ne pense pas et j'espère que ça n'aura pas d'impact... Uh... In termen van resultaten, want de Fransen doen de verschil. Maar ik denk niet dat het een invloed heeft op de uitslag van de verkiezingen. Want de Fransen kunnen heel goed verschil maken tussen een schandaal van één persoon in een partij en ons partijprogramma ook. We weten dat Dominique strauss ons niet nog zal gaan leiden nu bij de verkiezingen in 2012. Dus we slaan de bladzijde om en we gaan gewoon verder. Daar was ze weer, in de bijdrage van Frank Renaudhofer, Dominique Strauss-Kaan. We gaan nog eventjes naar eh, terugblik op de playoffs. Ado Den Haag is in die playoffs om een plaatsje in de Europa League eh, goed begonnen. De Hagenaars wonnen in eigen stadion met 4-2 van rode JC. Wel teleurstelling bij de Hagenaars toen eh, Spits Boulekin een rode kaart kreeg. Want de vraag is of 4-2 genoeg is. Jens Toornstra. Ja, dat zien we zondag, hè. Ja, ik denk, uh, als wij met elf man blijven staan, hadden we het vandaag gewoon afgemaakt. Maar zelfs met tien man in de tweede helft kreeg je nog een aantal kansen. Ja, klopt, klopt. Uh, ja, het was hard werk en uh, we hebben inderdaad kans gehad. Jammer dat we niet hebben gescoord, maar uh, jammer, dat, jammer dat we niet hebben gescoord. Hè. Hoe kan het bestaan dat een jongen als Dimitri Bulekin geen gele kaart het hele seizoen, geen rode kaart, waarom krijgt hij hier rood? Ja, ik, denk, ik zelf uh, denk niet dat het rood was. Ik heb het nog niet gezien. Maar uh, ja, het, is, uh, het is zonde. Want uh, als je met elf man staat, uh, kun je die wedstrijd zomaar afmaken. Dan nog wat. De wedstrijd is nog geen kwartier oud en het is bijna al gebeurd. Jullie kwamen uit de startblokken. Nou, het hele verhaal van Den Haag is op. Dat klopt er niet. Nee, we hebben ons opgeladen uh, de laatste vier wedstrijden. Nee, uh, ja, het ging hartstikke goed en uh, met het publiek erachter was uh, hartstikke mooi. Dus uh, het ging hartstikke goed. 4-1 was mooier geweest. Het is uiteindelijk 4-2 geworden. Zag je het aankomen? Ja, ze, ze begonnen wel te drukken. Dus dat was, uh, dat was jammer. Maar uh, ja, ze, hij kopte hem goed binnen, die 4-2. Dat is jammer. Ja, die zat erin. Jens Stormstra in gesprek met Rob Fleur. Zondag is de return. En de winnaar over twee wedstrijden speelt dan tegen de winnaar van Heracles tegen FC Groningen. Heracles won de thuiswedstrijd met 3-2. Armenteros maakte er twee voor de Alm Almeloers en Douglas één. Groninger kieft een belt, kreeg kort voortijds zijn tweede gele kaart. Nou, toch een leuke wedstrijd voor een doelpunt te maken Sandro Armenteros. Ja, het is, uh, dat is natuurlijk een, uh, een leuke wedstrijd. Uh. Uh, wel een spannende wedstrijd, ik uh, sta hier met uh, twee gevoelens een beetje uh, Natuurlijk is het een, uh, mooi voor de club en voor, uh, voor de fans natuurlijk, voor ons als spelers en Stefan uh, Om dit mee te maken natuurlijk en, uh, uh, en zeker om de eerste overwinning te pakken En dan uh, vind ik wel dat we, dat we een twee keer in de wedstrijd een beetje zo in, in slaaf vallen En uh, dat is jammer dat ze daaruit uh, twee keer scoren En uh, ja, dat kan heel gevaarlijk worden in, uh, in de play-offs, dat weten we ook Zullen we dan nog een jammer erbij halen? Want jullie hadden ook die vierde wel kunnen maken. Inderdaad. Uh, nee, dat, dat is een beetje sloddig en uh, teleurstellend natuurlijk. Uh, maar weer. Uh, ik sta wel met een, uh, met een goede gevoel. Ik, uh, ik heb nog getrouwen in, uh, in de club, in, in, in onze speelwijze en de spelers. Dus uh, uh, ik heb geen tafel. Nou, we zullen zien, ook Groningen en Heracles spelen zondag hun return. Uiteraard hoort u er meer over op Radio 1. Dan nog eventjes voor het eind van het Radio 1 naar Mark Robin Visser. Die is de hele ochtend in de Zoutkamp tussen de garnalenvissers. En die willen een hogere prijs voor hun garnalen, voor hun vangst. De vraag is of dat gaat lukken, Mark Robin. Wat is je conclusie? Ja, gaat dat lukken? Ja, ik wil heel graag proberen positief af te sluiten. Hier in Zoutkamp was ik om zes uur bij het plaatselijke café. Daar zaten vijf mensen in een paal om zich solidair te verklaren met de vissers. En ze zeiden, we komen niet uit die paal voordat de prijs uh, omhoog gaat... voordat de vissers weer... Ik moet eerlijk zeggen dat ze het niet helemaal volgehouden hebben. Sommige mensen kwamen toch al uit de paal voordat er eerder... Nou ja, enzovoort. En nu is dan toch de vraag... Waar gaat het heen? Ik heb vanmorgen een bodemprijs gehoord van 1,29 euro per kilo. Nou, daar kunnen de vissers het niet voor doen, hè meneer Rispens? Nee. nee, dat, dat, dat gaat gewoon niet. Meer. Dat kan niet meer 60 cent gasolie, 66 cent. Dan kan je gewoon geen, uh, geen kilo gaan halen van de bovenhalen. En daarom ligt uw kotter, de Liberty, hier nu uh, aan de paal in Zoutkamp. wordt geschilderd, Ja, dat, dat, dat, maak, je, maak je maar gebruik van de tijd. Ja, zeker. Nou ja, zo moet dat. De onderhoud is er ook. Maak ja. maak je van de noden deugd, hè. Je maakt van de dood en en ondertussen uh, is er druk gebeld. Wat denkt u? Waar, waar, waar moet het heen? Ik heb vanmorgen gehoord, ja, 3 euro is een ideale prijs. Drie euro is een ideale prijs. Ide drie euro is een ideale prijs, is een ja. droomprijs. Een droomprijs, ja. Ja, <lacht> ja, dat kun je wel stellen, ja. ja. Maar goed, dat ik denk dat dat er vanochtend nog niet in zit. Maar meneer Rismus, u, er wordt al veel vergaderd. Ja. Wat is nou? Wat kunnen we nou noemen? Wat, wat kunnen we noemen? Nou ja, dat ze een, een prijs heen leggen van twee euro die zijn gelegd, nou. nou 2,50 euro ja, per kilo Nederlandse, Hollandse genalen. Nou, ja. oh, ik vind het toch van 1,30 euro naar 2,50 ja. ja, dat is een hele verbetering. Maar ja, ja. fijn, dan mogen we dan een klein beetje voortbeduren... dat we naar die 3 euro gaan natuurlijk. Hè? U wilt meteen doorstomen naar de Ah, Nou ja, dan mag wel een maand of twee maanden tussen zitten. Maar fijn, uiteindelijk is dat het wel het uitgangspunt. Kunnen we met 2,50 weer uitvaren? Nee, 2,50 is eigenlijk nog een beetje aan de krabbenkamer. Kijk, nou houden ja. ze vast, hè? Nou houden moet ze vast. Ja. ja, nou ja, maar de, <laughs> dat, dat, doet de, dat doet de tegenpartij Wat ook. Wat moet het kosten om jullie weer te laten varen? Nou, nee, nee, wat? Nou, ja, 3 drie euro. Jullie houden vast aan de drie? Ja, die drie euro moet je gewoon. Ja, nou, dan, zo... moet dan moeten ze toch nog even in de paal gaan zitten, want uh, dat gaan we niet redden vanochtend. Ze moeten er maar even inklemmen. Ja, dat is niet anders, ja. ja. Sterkte met zaken doen. Oké. Okay, ja, Groeten ja, vindt... vanuit de binnenhaven van Zoutkamp. Okay. Terug de paal in dus. Dat is de conclusie van uh, een dagje Zoutkamp met Mark Robin Visser. Dankjewel, Mark Robin. Tot zover het NOS Radio 1-journaal van deze ochtend. Nu door naar de collega's van uh, De Karo, met Mark Stakenburg. Mark, wat heb je in de uitzending? Goedemorgen. De Europese stresstest voor kerncentrales... dreigt een wassen neus te worden. Europa wordt het maar niet eens over de voorwaarden. Vorige week mislukte een overleg en vandaag wordt er opnieuw over gepraat. De milieuclub Sea Shepherd die wil de blauwvintonijn... voor de Libische kust gaan redden. Ja, wat hebben ze daar nou te zoeken? Ga ik straks vragen aan de directeur. En uh, Lara, weet jij wat er morgen gebeurt? Grote gebeurtenis morgen? Nee. Dan is de dag des oordeels. En vergaat de wereld. Althans, okay. dat denken een Amerikaanse. Dus misschien zijn we er niet. Maar je, je weet het niet. Een Amerikaanse Bijbelleraar en zijn volgers die, die denken dat. Nou ja, dit en meer straks in KRO. Goedemorgen, Nederland. Na het nieuwsbulletin van half tien. Jan van de Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Nu bij het uitgaan geweldgebruik tegen hulpverleners moet de cel in voor de zaak voor de rechter komt. Minister Opstelte wil regelen dat dat mogelijk is. Nu mogen verdachten van uitgaansgeweld vrij rondlopen voor ze naar de rechter moeten. Shell gaat een drijvend platform bouwen voor de productie van vloeibaar aardgas. Gevaarte wordt bijna een halve kilometer lang. En aanleiding is de vondst door Shell van een groot aardgasveld voor de kust van Australië. Het gaat goed met ABN Amro. De winst was het eerste kwartaal 539 miljoen euro. Dat is twee keer zoveel als een jaar geleden. Volgens financieel topman Van Rutte zijn de inkomsten van de bank gestegen en de kosten gedaald. Het lijkt erop dat er minder Nederlanders vakantie houden in eigen land. Afgelopen twee jaar bleven veel mensen thuis vanwege de crisis. TNS Nipo en het Nederlands Bureau voor Toerisme verwachten dat meer mensen nu naar het buitenland gaan. Maar niet naar van die verre bestemmingen. En Joop van der Ende pleit voor een nationaal cultuurfonds. De overheid moet daar zo'n 100 miljoen in stoppen. Dat is goed voor het organiseren van toonaangevende tentoonstellingen. En dan trek je weer veel toeristen, zegt van den Ende. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Nou, wb verkeersinformatie: files nog op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Voor Maastricht 2 kilometer. Na een ongeluk op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Tussen Zevenhuizen en Nieuwerbrug 12 kilometer. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Ook op de A12, maar dan vanuit Utrecht naar Arnhem. Bij Arnhem Noord 2 kilometer, daar staan de vrachtwagens stil op de rechter Rijstrook. En door de problemen op de A12 bij Nieuwebrug loopt het ook vast op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda voor Knoop het Gouwen 5 kilometer. En op de N11 vanuit Leiden naar Bodegraven voor de aansluiting met de A12 4 kilometer. Dit is Radio 1. KRO Goedemorgen Nederland Mark Stakenburg Europese stresstest voor kerncentrales in Europa dreigt wasseneus te worden. Revolutie of niet, Sea Shepherd wil de blauwvintornijn voor de Libische kust redden. De kwaliteit van forensisch onderzoek in Nederland laat de wensen over... en het ochtendhumeur van Siska Dresseluis. Het is twee, en twee minuten over half tien. Karel, goedemorgen Nederland. Thijs Boelens is vanochtend in Utrecht. Koningin Beatrix bezoekt vanmiddag het Willem Arnshuis in Utrecht. En dat is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg die bestaat 550 jaar. Geschiedenis en toekomst van de geestelijke gezondheidszorg komen hier bij elkaar. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgenederland.kro.nl De waarde van koopwoningen daalt nog steeds. Dat blijkt uit de laatste cijfers over de maand april... die het Centraal Bureau voor de Statistiek net heeft gepubliceerd. Goedemorgen, Michiel Vergeer, hoofdeconoom van het CBS. Ja, goedemorgen. Hoeveel is de waarde van de koopwoningen gedaald? Nou, van de woningen die in april bij het kadaster zijn gepasseerd, is de prijs 2,1% lager dan een jaar eerder het geval was. En als we dat nog iets dieper vergelijken met de top van de prijzen, en dat was in augustus 2008, vlak voor de kredietcrisis uitbrak, zitten we nu op een prijsniveau dat 8% lager ligt dan op de top. Ja, Is dat volgens verwachting of bent u verbaasd? Het ligt wel in de lijn der verwachtingen, want nog steeds zijn de berichten over de koopwoningenmarkt niet opgewekt. We zien dus nog steeds dat de prijsafkalving nog doorgaat. Niet in een hoog tempo, maar wel gestaag zien we de prijzen toch omlaag gaan. Is er ook een daling te zien in het aantal transacties? We zien ook dat in april eh, zijn ruim 10.000 woningen van eigenaar gewisseld. Maar in april vorig jaar waren het er 11.000, dus 9% minder woningen die verkocht zijn. Dus ook in het aantal transacties blijkt dat er nog steeds sprake is van malaise op de koopwoningenmarkt. We hebben gezien dat in 2008 en 2007 gingen nog meer dan 200.000 woningen van de hand. Nou, dat is met een 30 tot 40% teruggevallen. En de cijfers van vandaag geven aan dat er geen herstel is... Maar dat er ook het aantal transacties nog steeds op een licht dalende lijn zit. Is er nog een verschil per regio? Nou, als we kijken naar de prijsontwikkeling... dan valt deze maand op dat de prijzen in Flevoland het meest gedaald zijn. Landelijk daalden de prijzen 2% en in Flevoland was het 4%. En het is maar een hele kleine uitzondering. één provincie waarin de prijzen wel stegen, en dat was Zeeland. Daar ging het dus wat beter, met een stijging van 0,8 procent. Dank u wel, Michiel Vergeer, hoofdeconoom van het CBS. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. De stresstest voor kerncentrales in de Europese Unie dreigt een wasseneus te worden. De leden worden het niet eens over de voorwaarden. Vorige week mislukte een overleg en vandaag probeert de groep Europese regelgevers van nucleaire veiligheid er in Bern opnieuw uit te komen. Wim Turkenburg, kernfysicus aan de Universiteit van Utrecht. Ook goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat gaan ze bespreken in de Bern? Ja, de, de criteria die moeten worden gesteld door Europa wat betreft de stresstest voor zeg maar zo'n ruim 140 reactoren die in West-Europa staan. En daarvan heeft de Europese Commissie, de commissaris Uttinger, gezegd dat die, die criteria die moeten de strengste zijn die we kunnen verzinnen uh, om er ja, zeg maar, publiek vertrouwen te krijgen in het veilig functioneren van de reactoren. Maar er zijn een aantal landen, met name uh, Engeland en Duitsland, uh, die er daar niet mee eens zijn. Ja, de strengste die je maar kan verzinnen. Waar moet ik dan aan denken? Nou, ten eerste gaat het natuurlijk om natuurlijke oorzaken. Daar is iedereen het over eens. Dus uh, zijn alle reactoren voldoende beveiligd tegen aardbevingen? Tegen zeg maar, een, een, een vloedgolf uh, of overstromingen die kunnen optreden. Of tegen orkanen die uh, kunnen plaatsvinden. Dus tegen natuurlijke oorzaken. Daar ja. is iedereen het over eens en daar moeten we naar kijken. Maar waar het niet over eens is, is of ook moet worden gekeken naar zeg maar, meer menselijke oorzaken. En dat houdt in onder andere uh, terroristische aanslagen. Maar ook een operateur in de centrale die gek wordt en, en zelfmoordaanslag uh, be, uh, ja, wil ondernemen. Of bijvoorbeeld een cyberattack zoals het heet. Dus een aanval via internet, zodanig dat alle systemen niet misfunctioneren. functioneren. Of ja, gewoon een vliegtuigcrash boven een centrale, waardoor er een vliegtuig op de reactor valt. En de vrees is dat reactoren daar niet tegen bestand zijn. Ja, je kunt wel van alles verzinnen, maar is het wel realistisch om te zeggen... nou, we kunnen de veiligheidsmaatregelen zo aanscherpen dat wat er ook gebeurt... die kerncentrale geen gevaar loopt? Nou, kijk, er is altijd gevaar. Uh, en dat zal ook niemand ontkennen. Er is altijd een risico. Maar je wil dat risico zo klein mogelijk hebben. En na uh, 9 september uh, aanval uh, 2001... Uh, is met name ook terroristische aanslag een belangrijke dreiging. En uh, ik denk dat het van belang is om toch ook terroristische aanslagen... als een mogelijke oorzaak uh, op falen van reactoren... of op inzetten van ongelukken om dat, uh, om dat mee te nemen. Ja, u bedoelt natuurlijk uh, 11 september in New York... Goed, het, het, men wordt het niet eens in Europa over dat soort hele scherpe voorwaarden. Wat is het gevolg daarvan? Uh, nou, het is nog niet duidelijk of men het eens is, het niet eens wordt. Uh, het gaat vooral over dit punt waar men het inderdaad uh, nu onenigheid is. Men hoopt er vandaag uh, uit te komen... Uh, gebeurt dat niet, dan heb je kans dat dus de hele uh, ja, stresstest een, een mislukking wordt. Dat die niet uitgevoerd kan gaan worden. Dan wel dat uh, de boel uit elkaar barst. En dat de ene groep zegt, uh, wij gaan het wel doen. Maar we laten die terroristische aanslagen erbuiten. En andere menselijke oorzaken. En de andere groep die zegt, je moet dat uh, wel meenemen. Ja, Duitsland heeft zich eigenlijk altijd al meteen um, scherp opgesteld. Uh, op eigen initiatief kerncentrales gesloten. Omdat ze niet tegen hun een vliegtuigcrash zouden kunnen. Uh, zouden zij eigenlijk niet even moeten wachten... wat er nu uit Europa komt, wat daar wordt besloten met z'n allen? Uh zijn natuurlijk ook eigenaren, dus praten mee over welke eisen je moet stellen. En Het is niet alleen Duitsland, het is ook Oostenrijk. En Oostenrijk is weer een aanvoerder van een aantal andere landen uh, die vinden dat je toch strengere criteria zou uh, moeten stellen. Het is wel zo dat sommige mensen denken dat Duitsland zulke strenge eisen stelt omdat ze dan weten dat dat er waarschijnlijk niet doorheen komt. Dan wel uh, dat men dan duidelijk wordt dat alle centrales niet uh, aan de meest strenge eisen kunnen voldoen. Met name uh, als er een, een terroristische aanslag met een vliegtuig op, uh, op kerncentrales zou op plaatsen, of kernreactoren. Ja, dan is toch de kans vrij groot dat veel reactoren in Europa dat niet zullen doorstaan. Nee, hoe is het met onze eigen centrale in, in Borselen? Ja, dat weet ik niet. Dat zou je aan de eigenaar moeten vragen. Uh, de, de mededelingen zijn dat uh, de centrale een aanslag met verkeersvliegtuigen zou moeten kunnen doorstaan, maar uh, of dat ook werkelijk grondig is onderzocht, uh, is mij niet bekend. In ieder geval, ik ken daar geen studies van. Mm -hmm. dat, is ook, dat is natuurlijk ook voor ons ook wel weer een tweede reden waarom men daar waarschijnlijk terughoudend in is. Want als bekend zou worden dat alle centrales niet bestand zouden zijn, of vele centrales niet bestand, en welke niet bestand zouden zijn tegen dit soort Aanslagen, dan heb je wellicht kans dat je dat dan ook weer genereert, zo'n uh, zo aanslag. Ja, maar ik begrijp dat uh, onze centrale in Borselen veel lijkt op uh, de centrales zoals die in Duitsland staan. En Duitsland zegt al, ze zijn niet veilig genoeg. Ja, de centrale in Borselen lijkt erg op die in Biblis en die is inderdaad stilgelegd. Qua leeftijd zijn ze ongeveer even oud. Maar het is wel zo dat in Nederland daarna vele aanvullende maatregelen zijn genomen om de centrale veiliger te maken, met name in de jaren negentig. En uh, in Nederland is nu vastgesteld dat ze langer mogen draaien met de reactor in, in, in Bosselen. Het is ook na 2013, dan zou die eerst worden gesloten. Maar men mag nu doorgaan in principe tot 2033. Maar men moet wel aantonen dat de reactor voldoende veilig is. En hij moet zelfs uh, tot de 25% beste, meest beveiligde centrales van West-Europa, Amerika en Canada uh, behoren. Dat moet men dus aantonen en men moet dat in 2013 hebben aangetoond. En is dat niet het geval, ja, dan zal men nog aanvullende... Veiligheidsmaatregelen moeten nemen. En als die te duur worden, dan zal man de reactor alsnog moeten sluiten. Ja. Wat is uw verwachting van vandaag? Zal het uh, energiecommissaris Uttingen om het. Uh, ja, de, alle, alle koppen één de kant op te krijgen? Ik weet dat niet. Het is. Uh, het, het, het... Ik, ik, ik vermoed uh, dat men er wel uitkomt, maar dat daar toch een verwatering wel zal plaatsvinden. En uh, ja, het is dan natuurlijk daarna de vraag ook wat het Europese parlement daarover uh, zal, uh, zal zeggen. Aan uh, de andere kant is het zo dat landen zijn niet verplicht om mee te doen aan deze test. Uh, dus dat is ook al een zwakte. Mm -hmm. uh, dus ja, als er strengere maatregelen uitkomen, dan zullen een groot aantal landen afhaken. En dan is in feite toch de zaak mislukt. Ik dank u wel, Wim Turkenburg, kernfysicus aan de Universiteit van Utrecht. Ranking the News. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen we een vraag naar aanleiding van nieuws... dat u in het bijzonder interesseert. Minister Schultz laat extra lange en zware vrachtwagens toe op de weg. Het gaat om bakbeesten van maar liefst 25 meter met 60 ton aan vracht. Nederland is daarmee in Europa een van de eerste landen. Waarom waren ze tot nu toe verboden? Wijnand van Zanten van Transport en Logistiek Nederland. Dat waren het bezwaren in het verleden. Men wilde gewoon goed onderzocht hebben of deze grote voertuigen of grotere voertuigen ook invloed hadden op de verkeersveiligheid. En daarnaast ook op het infrastructuur. Dus bijvoorbeeld beschadiging van wegen, maar ook bruggen en viaducten. Nou, uit verschillende onderzoeken de afgelopen jaren is gebleken... dat uh, die problemen zich niet extra voordoen met deze grote voertuigen. In bepaalde situaties zijn ze zelfs beter voor de weg en voor de infrastructuur. het heeft met aslasten te maken. Nou, doordat die bezwaren weggenomen waren, uh, hebben de afgelopen jaren proeven gedraaid. Met de wagens rijden inmiddels ook al 600 van deze voertuigen door Nederland... In Scandinavië rijden ze heel erg veel. En nu heeft de minister dan eindelijk groen licht ook op wetgevingsgebied gegeven. Heeft u een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan naar goedemorgennederland.kro.nl voor uw minuut Ranking de news. Terug nu naar Utrecht. Thijs Boelens. 550 jaar Altrecht. Uh... Psychiatrische gezondheidszorg in Utrecht. Vanmiddag komt koningin Beatrix uh, naar, Utrecht, naar het centrum van Utrecht om ja, uh, dat te bekijken. We staan hier voor uh, het Willem-Arndshuis. 550 jaar geleden begon het hier, Judith Vuik. U bent de directeur-psychiater van uh, Altrecht. Uh, 550 jaar geleden, we staan hier in het historisch centrum. Daar zien we oude middeleeuwse panden. Kunt u beschrijven hoe dat eruit zag, die ja, opvang misschien wel opsluiten... van mensen met psychiatrische problemen, 550 jaar geleden? Nou ja, je kunt als je de straat inkijkt uh, je voorstellen dat in deze straat ongeveer in 1461 een dolhuis is gesticht. Dat heette de, vanuit de stichting Willem Arns. En dat doolhuis, dat bestond uit een aantal kamers. En dat moet je ook bijna letterlijk voorstellen dat daar uh, krankzinnigen zoals ze toen werden genoemd. Geketend aan een uh, ketting in een kribbe in stro. Uh, ja, meer opgesloten werden dan verzorgd. Maar toch voor die tijd... Uh, was die verzorging dat haalbaar was. Het bijzondere was dat er dus een onderscheid werd gemaakt... Uh, binnen de stad Utrecht tussen mensen die zogenaamd krankzinnig of dolende waren... en mensen die bijvoorbeeld opvang nodig hadden vanuit de armenzorg. Ja, kunt u beschrijven hoe dat was, die sfeer? Was dat, waren dat erbarmelijke omstandigheden? Ik denk dat het geen uh, hele mooie omstandigheden waren... maar voor die tijd uh, hadden de mensen wel bescherming en een plek... en hadden, kregen ook voeding en er was aandacht... Uh, wat je natuurlijk als je het vergelijkt met nu uh, als erbarmelijk zo te ervaren... is dat mensen vanuit een ziekte uh, geketend waren aan een ketting. En uh, dat men nog weinig uh, zicht had op hoe we ze, hoe wij hen het beste konden behandelen. Ja, verleden en toekomst komen op deze plek samen. Want als je hier kijkt, dan zie je een uh, gevel uit 1850. Dat is ook de tijd ongeveer waar de omslag kwam... van uh, de psychiatrische gezondheidszorg, waar patiënten... Ja, eigenlijk werden gezien als patiënten en niet meer als ja, gekken dollen die opgesloten moesten worden. Ja, dat klopt. Dat was een hele belangrijke periode. In die periode was Schreuder van der Kolk, hoogleraar hier in Utrecht... die zich bekommerde om het lot van deze groep mensen. En vanuit zijn inzicht op dat moment in de medische wetenschap... Dat, waar hij ook een, een, een toonaangevende rol in heeft willen spelen... Uh, kreeg hij het idee dat krankzinnige mensen waren die ziek waren... en waarbij je dus zo goed mogelijk een behandeling moest uh, toepassen, Zodat uh, ze konden worden behandeld. En dat betekende ook het afschaffen van lijfstraffen. En het geven van voeding, rust en structuur. Aandacht en gesprekken. En uh, alleen al de visie op dat het mensen waren die zorg nodig hadden vanuit een ziekte. Maakte natuurlijk uh, het perspectief heel anders. En hij heeft ook een visie ontwikkeld op hoe een ziekenhuis eruit zou moeten zien. En die gevel die geeft dat nog aan. In die zin dat hij dus uh, heeft ge gestreefd naar afdelingen. Ook scheiding tussen mannen en vrouwen. En zelfs differentiatie in behandelafdeling en klimaat. Ja, nu is deze locatie, Willem Arnshuis, dat staat echt hartje centrum Utrecht. Dat is vrij bijzonder. Ja, dat is heel bijzonder. Daar zijn we ook heel erg trots op. In de afgelopen eeuw is er ook af en toe natuurlijk wel strijd om geweest... of dat zo kon, zo'n ziekenhuis midden in de stad. Is het wel handig om zo'n ziekenhuis midden in de stad te hebben? Ja, we vinden het heel erg Prettig. Wij vinden het ook heel erg prettig voor onze patiënten. Dat zijn burgers uit Utrecht die tijdelijk opgenomen moeten worden vanwege een behandeling. Maar eigenlijk gaan we ervan uit, zeker dat is de visie op hoe we nu willen omgaan met mensen met psychiatrische stoornissen. Dat zij bij tijd en wijle misschien een toevluchtsoord of een opname nodig hebben. Maar dat wij ervan uitgaan dat wij met goede intensieve zorg, ambulant, eh, mensen eigenlijk vanuit en bij hun huis kunnen behandelen. Nu komt, nu komt koningin Beatrix hier vanmiddag. Heeft u haar wel eens eerder ontmoet? Nee, ik heb haar nog nooit ontmoet. Wat gaat u doen zeggen? Wij zijn uitgenodigd om haar wat te vertellen over het verleden... en ook over het heden en over onze visie op de toekomst... als het gaat om de psychiatrie in Utrecht. Succes vandaag. Dankjewel. Bijdrage van Thijs Boelens. Straks, revolutie of niet... Sea Shepherd wil de Blauwvintonijn voor de Libische kust redden. Maar nu eerst het goede nieuws. Positive nieuws Network. 50 kilo tarwemeel, 8 kilo maïsmeel, 1,5 kilo eieren en 28 kilo vocht. Zenuwachtig? <lacht> nou, het is heel spannend. <lacht> uh, dames en heren, uh, regelmatig gaan wij in deze rubriek plaats in... voor bijzondere, creatieve, inspirerende en zelf en toe ook aantrekkelijke mensen. En ik doe het niet vaak... En ik weet ook dat ik het risico loop om een enorm playfiguur te slaan. Maar ik wil vandaag aan die lijst van gasten is een persoonlijke voorkeur toevoegen. Um, het is een vrouw die uh, mij iedere ochtend tussen zes en negen... op een uh, hartverwarmende manier vergezeld in de auto... En wat mij betreft nou eens een keer op een hartverwarmende manier... terug mag worden bewonderd. Dames en heren, mijn PNN-beep van de maand mei... is Radio 1-presentatrice Lara Rensen. Goedemorgen. Dag, Lara. Um, ik, ik vroeg me onderwijl af wat je van mij vindt. Leeg, leger, leegst. Hé, hey, Lara, even eerlijk nou. Puntje, puntje, puntje. Om precies te zijn. Hé, hey, en die romantische muziek. Mooi, hè? Ja, mm, enigszins zoetig. Ja, maar we zijn toch allemaal een beetje op zoek, of niet? Waar zijn we dan naar op zoek, met z'n allen? Nou, jezus, uh, journalist zeker. Um, nou, gewoon iets met elkaar. Ja, collectieve ervaring. Ja, ik dacht gewoon uh, meer aan een etentje of zo, hoor. verder niks. Gewoon een etentje, een beetje wijn. Kijken wat de avond verder brengt Lara, hè? Nou, dat kan. Goed. Nou, zenuwachtig. Nou, het is heel spannend. Ja. Ik ga aftellen. Drie, twee, één en ga je gangen. Mijn naam is Yvette Hess en dit gaat er in een 100 kilo wegende hondentaart. 50 kilo tarwemeel, 8 kilo maïsmeel, 1,5 kilo eieren, 4,5 kilo vet, 3,8 kilo zetmeel, 4 kilo kruiden en aroma en 28 kilo vocht. Ja. Heeft u allemaal nodig dus voor die 100 kilo wegende hondentaart die jullie eind deze maand willen gaan bakken? Nou, weet natuurlijk iedereen wel wat een hondentaart is. Dat hoeven we dus uh, verder niet uh, uit te leggen. Een uh, hondentaart is een uh, smakelijke Hallo? en gezonde tractatie uh, honden. Dat, uh, uh, zit er zitten eigenlijk alleen hoeven, maar dingen in die, die We hoeven die dat lekker zijn verder niet uit te hond, leggen. Uh, en uh, ja, gegeven kunnen worden, over wat vieren valt. Uh, mevrouw Hes, dit kost gewoon 30 seconden van mijn tijd. Hè. Ik, ik zou het op prijs stellen als u de volgende keer even gewoon naar mij luistert. Ik zei dat het niet hoeft te worden uitgelegd. Um, um, dus laten we maar snel even overgaan naar uh, het waarom hè, van de hondentaart. Want uh, u doet het natuurlijk niet zomaar voor de katsen. Uh, u doet het niet zomaar, toch? Ja, we gaan deze recordpoging voor de grootste hondentaart bakken... ter gelegenheid van de allereerste Boemerang Beestenboel Award. Die organiseren wij op 29 mei in het Amsterdamse Bos. En om dat te vieren... Waarom? Eigenlijk? Zetten wij het record? Ja. Proberen wij dit record neer te zetten? En waarom niet voor katten of papegaaien? Uh, nou, die zijn denk ik wat lastig mee te nemen naar zo'n evenement. Ja, goed. Moet wel een wereldrecord worden hè? van ja. 100 kilo. 100 kilo. Want er staat nu uh, 68,45 kilo in het Guinness Book of World Records. Dat klopt. En waar kan dat op fout gaan lopen? Dat die breekt, dat is eigenlijk het enige waar het op mis kan gaan. En de rest, uh, ja, we hebben alle ingrediënten, dus we zijn al uh, volop aan het bakken. Uh, nog één dingetje. Uh, ken jij Lara Rensen? Ja, dat is toch die lesbische presentatrice? Huh? Marcel Dekker bracht u het goede nieuws. Quand j'aurais tout compris, tout vécu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 Carla Bruni, bijna haalden ze het. 1 minuut 1, la dernie minuut. Voor de Libische kust varen binnenkort tussen alle oorlogsschepen... van de NAVO twee schepen van Sea Shepherd. De milieuorganisatie wil gaan optreden... tegen de illegale vangst van de Blauwvintonijn. Komend weekend vaart het moederschip uit. Laurence Rood is directeur van Sea Shepherd in Europa. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we hoorden het net ook in het journaal. Vannacht zijn acht schepen van de Libische marine... tot zinken gebracht door de NAVO... Wat gaan jullie daar ja. doen? Het is daar oorlog, hoor. Ja, dat klopt. Maar uh, desondanks daar is het ook een uh, ja, mooie gelegenheid voor stropers om daar uh, de Blauwvintonijn weg te halen. Ja, maar er, er, er worden daar schepen de grond in geboord. Er is daar van alles aan de hand. Die regio heeft toch genoeg ellende aan het hoofd en uh, moet zich nu gaan druk maken om de Blauwvintonijn? Nee, de, de schepen van NATO zullen dat ongetwijfeld niet gaan doen, maar het is wel, uh, ja, die blauwe terrein in de Golf van Zet is een van de belangrijkste gebieden waar die terrein kuitschiet. Ja, en als die daar wordt weggehaald door, door stropers uit uh, het, hele land, uh, het hele Middellandse zeegebied, dan uh, is die binnenkort uitgestorven, dus wij gaan dat proberen tegen te houden. Hoe groot uh, is die stroperij dan? Nou goed, daar hebben we niet gelijk zicht op. Maar uh, in principe, kijk, Libië heeft geen recht om uh, dit jaar op, op die blauwvindternijn te mogen vangen. Omdat we geen plan hebben ingediend bij de ICAT. Dat is de commissie die de bescherming van Atlantische landse terijn, uh, reguleert. Dus daar mag daar helemaal niet op blauwvindternijn gevangen worden. Maar dat is wel het gebied waar die het meest voorkomt. Dus het is ideaal voor verstropers uit Malta, Frankrijk, Italië, Turkije, noem maar op. Om die dieren daar weg te halen. Ja, het lijkt me toch geen ongevaarlijke missie. Nee, het zal, het zal ongetwijfeld uh, gevaarlijk worden. Ja, nou is dat die acht die geschonken zijn, die kunnen in ieder geval niet meer achter ons aankomen. Maar uh, ja, we, we, we verwachten inderdaad wel confrontaties met, met de stropers die we tegenkomen. Maar dat is vorig jaar ook gebeurd. En worden jullie dan nog beschermd door de NAVO? Nee, niet officieel. Maar uh, goed, we hebben wel een, een overleg gehad met, met de Europese Commissie. Mensen van de visserijafdeling en die hebben ook al gezegd dat ze ons werk wel steunen. Alleen ja, dat zullen ze niet, uh, niet openlijk doen. Dus dat is afwachten voor ons. Ja, um, het lijkt me toch een merkwaardig idee dat je, dat je vissen gaat redden... terwijl er een oorlog uh, een paar kilometer verderop wordt gevoerd. Vindt u zelf ook niet? Ja, het is wel vreemd, maar goed, Dus uh, het moet nou helemaal gebeuren. Kijk, die die, uh, die, die, die staat op, het, uh, ja, op uitsterven. En als er niemand wat doet, dan, uh, dan sterft dat dier uit. Dat, uh, dat willen wij proberen te voorkomen. Is het niet zo dat de bevolking van Libië er toch ook bij is gebaat... dat ze nog een beetje de zee op kunnen om nog iets te eten te krijgen? Nee, de, de, de schepen die, die varen voor Libië, zeg maar, uh, dat zijn, uh, die zijn ook uh, eigenaar van de, van de neven en de zonen van Gaddafi. Dus die, die verdient daar heel erg veel geld mee. Dus ik, uh, ik vind het niet erg om uh, dat hij patiënten verliest. Nee. Wat is dat precies voor een vis, die, die blauw uh, vin tonijn? Uh, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Is dat een heel groot beest? Ja, het is een van de grootste tonijnsoorten. En die uh, waarvan 80% van de vangst uh, in de Middellandse Zee, die gaat naar Japan. Daar wordt hij verwerkt in de, in de sushi en het staat echt beroemd om zijn, om zijn rode vlees. Dus het is daar echt een, een lekkernij om een voorbeeld te geven. Um, dit jaar is er voor één blauwvintonijn 300.000 euro neergelegd. Dus 300.000 euro? Ja, voor een vis van 340 kilo. Dus dat is een lucratieve business. Dat is uh, de moeite waard om uh, een beetje te gaan jagen. Uh, hoe pakken jullie dat aan? Want uh, de, de vata van allerlei van de NAVO, er zijn daar dus uh, stropers. Hoe denken jullie dat te gaan doen? Het is ook wel weer een vrij groot gebied. Ja, nou wat wij verwachten is dat ze daar een, ze zullen dus een school tonijn vangen en daar leggen ze een net omheen. En die zullen ze dan slepen naar een, naar een farm waarschijnlijk, of bij Malta of elders, daar waar ze die dieren vetmesten. En zodra wij ze dat tegenkomen, de vissen die er net omheen hebben gespannen en dan ze aan het zijn, dan laten wij onze duikers te water en dan zullen we die netten opensnijden zodat die vissen weer kunnen snappen. Ja, mogen jullie dat eigenlijk wel doen? Zijn jullie bevoegd om dat te doen? Ja, goed, wij nemen het op tegen stropers. Dus het is, ja, wij zien het als een, een crimineel tegenhouder op, uh, op hete daad. Dus ja, wij, uh, wij zeggen dat we dat mogen doen. Wanneer ga je er naartoe? Uh, nou ja, goed, we varen eind dit weekend uit en dan even brandstof ophalen en dan, uh, dan gaan we die kant op. Ja, en hoe lang? Uh, na misschien een uh, ongeveer een maandje, verwachten we zelf. Waarom een maandje? Uh, dat zal het grootste gedeelte van het seizoen afgelopen zijn. Het vangseizoen officieel gaat op 15 juni. Maar goed, Libië mag dus helemaal niet vangen, of in ieder geval een Libische water mag helemaal niet gevangen worden. En daarna zal het ongeveer nog twee weken voortduren en dan, uh, dan gaat het tonijn is klaar met het voortplanten. Uh, dus dan, uh, dan zendt hij weer weg. Aha, dan wordt er niet meer op uh, gejaagd illegaal. Uh, dank u wel, Laurens, de groot directeur van Sea Shepherd in Europa. Dag. De dag des oordeels is nabij. Morgen dan is het zover. Tenminste, dat denkt althans een Amerikaanse bijbelleraar. En zij volgers zometeen een gesprek. De kwaliteit van het forensisch onderzoek in Nederland laat te wensen over. En ook naar het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. Zometeen in het vervolg van Karel Goedemorgen Nederland... na reclame en journaal van 10 uur met Jan van de Putten. Graag tot zometeen.